Zes uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald. Het zijn er 1303 en dat zijn er 35 minder dan gisteren. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding constateert een stabiele daling. Het aantal ziekenhuisopnames steeg de afgelopen dag met 210. Dat zijn er 63 meer dan gisteren. En er werden 122 nieuwe coronadoden geregistreerd. Dat meldt het RIVM. En dat zijn er 36 meer dan gisteren. Er zijn nu Officieel 2945 mensen overleden aan het coronavirus. Philips gaat de productie van beademingsapparatuur flink opvoeren. Het bedrijf wil na de zomer 4000 apparaten per week produceren. Ook komt Philips met een nieuw, eenvoudiger beademingsapparaat. Daarvan kunnen er 15.000 per week gebouwd worden. Volgens Philips is het nieuwe apparaat geschikt voor patiënten van wie de toestand minder kritiek is. De Amerikaanse autoriteiten he hebben het apparaat, apparaat pardon, al goedgekeurd. De meerderheid van de Tweede Kamer wil alle uitverkoop tot 1 juli verbieden voor winkels die geen levensmiddelen verkopen, zoals kledingzaken. Ook online. Dat moet kleine ondernemers beschermen tegen grote bedrijven die tijdens de coronacrisis nog wel open zijn en met prijzen stunten. Ook de sector zelf is voor zo'n verbod. Vanaf volgende week zijn er dagelijks zo'n 12.000 extra coronatests beschikbaar. Dan kunnen ruim 29.000 tests per dag worden uitgevoerd. De GGD verwacht dat de testcriteria worden bijgesteld, zodat meer mensen kunnen worden getest, bijvoorbeeld ook in verpleeghuizen of bij de politie. De Nederlandse economie krimpt door de coronacrisis dit jaar waarschijnlijk met 7,5 procent. Dat voorspelt het IMF. Ook de eurozone krimpt met 7,5 procent. Wereldwijd verwacht het IMF een economische neergang van 3 procent. Voor Nederland wordt voor volgend jaar een groei van 3 procent verwacht. Het weer. Vannacht minima tussen plus 4 en min 1. Morgen veel zon, soms sluierwolken. En smiddags 14 graden op de Wadden tot 18 in Limburg.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 Heeft het. En jij beleeft het. It ain't no good. married a long time ago where did you come from where did you go where did you come from cutting out Joe